3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Obama heeft het geweld tegen demonstranten in Syrië scherp veroordeeld. Nieuwe protesten in de stad Dara zijn gisteren uitgemond in een bloedbad... toen het leger het vuur opende op de duizenden betogers. Daarbij zouden zo'n twintig doden zijn gevallen. Obama noemt die actie van het leger weerzinwekkend. Hij heeft president Assad opgeroepen om geen geweld meer te gebruiken... tegen vreedzame demonstranten. In Syrië wordt sinds vier weken elke vrijdag gedemonstreerd voor het vertrek van president Assad. Bij het neerslaan van deze demonstraties zijn volgens mensenrechtenorganisaties minstens 170 mensen om het leven gekomen. De militaire vliegvelden in Leeuwarden en Volkel blijven allebei open. Gisteren zei minister Hille nog dat het voortbestaan het van de twee vliegbasis onzeker is. Maar volgens een woordvoerder was dat een vergissing. Het kabinet heeft besloten dat ze open blijven.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 In Washington wordt koortsachtig overlegd over de begroting voor het lopende jaar. Als er binnen drie uur geen akkoord wordt bereikt, gaat de Amerikaanse overheid voor een groot deel op slot. Zo'n 800.000 federale ambtenaren komen dan onbetaald thuis te zitten. De impasse over de begroting is ontstaan doordat de democraten van president Obama alleen een meerderheid hebben in de Senaat. De Republikeinen maken de dienst uit in het Huis van Afgevaardigden. Gisteren werden ze het wel eens over een bezuinigingspakket van 38 miljard dollar, maar nog niet alle twistpunten zijn opgelost. Als de overheid inderdaad op slot gaat, is dat voor het eerst in 15 jaar. De vorige keer was tijdens het presidentschap van Bill Clinton. Het weer, het is vrij helder, met kans op mistbanken, het koelt af naar een graad of 4. Overdag is het opnieuw zonnig, het wordt 11 graden op de Wadden en 18 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. <tied>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 Goedemorgen en welkom terug bij de uitzending van deze week. Met opnieuw een gemêleerde samenstelling mocht u nu van tevoren willen weten... wat er zowel de revue gaat passeren gedurende deze nachtelijke uren... Dan kunt u kijken op teletextpagina 331. Of u kijkt op onze site, dat is nachtvluchten.fm. En wilt u de programmering persoonlijk in uw mailbox ontvangen... stuur dan even een bericht naar noraradio 1nl Zet in het onderwerp mailinglijst. Dan ontvangt u iedere week de samenstelling via de digitale snelweg. U kunt zich ook door mij laten verrassen. Ik heb immers niet voor niets die wekker horen gaan. Vannacht om kwart over twaalf was dat. Goed, wat gaan we dan doen in dit uur? Het wordt een bijdrage van de NOS. Op 11 april 1925 zag Erna Sporenberg het levenslicht. De zangeres en zangpedagoge was te gast in een aflevering van Een Leven Lang... in 1991 en sprak daar met Corinne Heming van den Hoeve over haar jeugd en achtergrond, haar succesvolle carrière en haar boekje... Daar lig je dan. Hetgeen handelt over de moeilijke combinatie van huwelijk, gezinsleven en carrière... Haar zoon en een van haar leerlingen vertellen over hun relatie met haar. Het gesprek wordt afgewisseld met diverse opnamen van de zangeres. Erna Sporenberg overleed in maart 2004 op 78-jarige leeftijd. We gaan nu terug naar een tijd dat ze er nog was. Het is een rechtstreeks interview dat plaatsvond op 22 februari 1991. Het woord is aan Corinne Hemink van den Hoeven. Welkom bij Een Leven Lang. Met een wel zeer muzikale hoofdpersoon, de sopraan mevrouw Erna Spoorberg. Welkom, mevrouw Spoorberg. Fijn dat u kon komen. In één uur door uw boeiende leven gaan. Lukt dat, denkt u? Dat zal aan u liggen. En aan u, denk ik. Hè. Ik open meteen met een citaat over u, wat ik las. Uh, het parool, daar stond in dat een componist en een recensent, Bertus van Lier, u wel bekend waarschijnlijk, die wordt daarin aangehaald. En die heeft ooit eens over u gezegd, zulk natuurlijk en gezond zingen, waarin het zangtechnische er niet als een virtuose versiering bovenop ligt, dat hoort men slechts zelden. Ik u u vind het leuk vinden, om dit nou te horen van ja? u, want dat, dat weet je natuurlijk helemaal niet. Er is zoveel over je geschreven en gerecenseerd. En uh, ja, in het begin van je carrière zou je dat misschien best heel eager nog bijgehouden hebben. Maar ja, als je het zo druk krijgt en veel doet, dan, op laatst, dan lees je lang niet alle recensies natuurlijk meer. En nu zijn er bovendien zoveel jaren overheen gegaan. Uh, ik vind het leuk om dit zo te horen, want het is, vind ik zelf ook een ding wat heel belangrijk is. Dat je in het zingen de zaken heel natuurlijk kunt brengen. En uh, als een organisch geheel uh, kunt vermengen... voordracht mm -hmm. met techniek. Ja, want daar He? staat u onbekend. Hè, dat u technisch virtuoos was in het zingen. Ja. En dat kan u dus ook beamen, wat hij gezegd heeft ja, over Ja, maar ik hoef er niet echt speciaal trots op te zijn. Want ik zeg altijd, het is een gave die ons lieve heer je gegeven heeft. En ik had nou eenmaal die makkelijke keel. Dus dat was heerlijk, het was meegenomen. Ja, uh, dus dat is voor een deel al een verklaring waarom u de top gehaald heeft. Want er zijn maar weinig mensen, denk ik, die in Nederland de top halen. Ja, ik denk dat je een combinatie van kwaliteiten moet hebben. In de allereerste plaats natuurlijk de muzikaliteit en het talent. Dat wil zeggen het muziekinstinct. Maar daarnaast moet je hele praktische eigenschappen hebben. Je moet natuurlijk een geweldige ja, discipline aan kunnen brengen in je werken. En heel hard werken, dus een geweldige ausdauer hebben. Nooit opgeven en eindeloze energie hebben. Je moet uh, niet al te dom zijn, denk ik. Anders is er een plafond wat veel lager ligt... dan wanneer je natuurlijk uh, meer ter beschikking hebt daarboven die hersencellen. Je moet uh, nog heel goed... Uh, fotografisch had ik het. Maar je kunt ook een ander soort geheugen hebben. Maar in ieder geval een goed geheugen Je hebben. heeft een foto gaat. Ja, als je yeah? spreken, dan, dan hangt de helft hangt dan in dat geheugen vast bij mij. Hè? Dat is handig lijkt ja, me. Ja, dat is dus verschrikkelijk handig. En dat ja. zijn natuurlijk allemaal dingen die in dit vak meewerken. Dat je... Uh, dat je ja, slaagt, denk ik. Je moet mm -hmm. natuurlijk niet uh, als een aap eruit zien. Want dat heb ik zelf verschrikkelijk gevonden. Hè? Sommige collega's die prachtige stemmen hadden, vond ik. Maar gewoon dat door hun voorkomen er ongelukkig uitzag... toch minder vaak aan bod kwamen. Daar heb ik een hele grote onrechtvaardigheid in het leven mm -hmm. gevonden. Altijd. Want u zag er zelf natuurlijk goed uit. Nou, dat is ook een, een pre, denk ik, redelijk, als je dat meegekregen nou, hebt. Altijd, dus u veel ja. aandacht aan uw uiterlijk voor optredens? Nou, ik vond wel dat het belangrijk is dat je je goed verzorgt. Dat je er een aardige avondje er aan hebt en niet een truttige. En dat je, je goed opgemaakt bent. Of enfin, dat je in ieder geval toch probeert jezelf zo goed mogelijk te verkopen. Want ja, ja. ik zeg altijd, het moment dat je uit die coulissen komt... en het podium opgaat, dan is het toch een act. Het is een rol die je speelt, de rol van de kunstenares. En het hoeft niet onecht te zijn, maar ik vind dat verwant met dat optreden... er een bepaalde houding aan vastzit... een bepaald uh, verzorgd uiterlijk... die dingen vind ik dat erbij horen. Echt een performance, daar staat iemand. Ja, het is niet de hoofdzaak, nogmaals. Nee. Ik vind wel dat het erbij hoort... en niet verwaarloosd mag worden. Mm -hmm. U heeft heel veel uh, Schouwburg concertzalen van binnen en van buiten gezien, hè? door Echt? de hele wereld. U heeft heel wat afgereisd. Zijn er ja. nou nog plekken waar u niet geweest bent? Oh, vast wel, natuurlijk. Ja, toch nog. Uh, ik kan direct een voorbeeld geven. Ik was dol graag nog naar Japan gegaan. En tot twee keer toe was er een tournee van het concertgebouworkest onder Heiting, en daar uh, had Marius Vlothuis dan mij gevraagd ook als De componist. En, uh, als soliste. Ja, en die ja. was toen directeur van het concertgebouw. Ja. He? Uh, om, uh, om daar solisten soliste mee op te treden. Maar vanuit Japan wilden ze dat niet. Ze wilden alleen het orkest. Dus uh, dat was mijn mogelijkheid geweest om Japan te zien. En dat heb ik dus niet gezien. En op dit moment zit het er nu in? Misschien? Nee, nu niet? Niet meer. Ik, ik treed niet meer op. U treedt nee, al uh, hoe nee. vaak, uh, hoe, sinds hoe lang uh, treedt u niet meer op? Nou, sinds dus het me een beetje, langzaam is er een verloop geweest in die zin. Dat wilde ik zelf. Ik had een ongeluk gehad, een auto-ongeluk. En dat heeft me een jaar lang echt vastgehouden. 1970 ongeveer. Ja, dat, en dat, uh, dat heeft me zeer aan het denken gezet. Want toen heb ik een half ja, tussen twee planken gelegen en de rest van het jaar me hè, laten revalideren. En, nou ja, dan, dan ga je het leven toch vanuit een andere hoek bezien. En toen heb ik gedacht, ik wil ook de pedagogie een kans geven. Hè? En eh, er was me al eens gevraagd om bij het conservatorium les te komen geven hier in Amsterdam. Het Zweling Conservatorium, wat toen nog het Amsterdams Conservatorium heette. En dan heb ik een gesprek gehad. Ik heb daar keurig moeten solliciteren. Want je ja. moest natuurlijk de regels volgen. En een gesprekje gehad. En uh, toen ben ik daar les gaan geven. En dat vond ik echt leuk. Want dat was een goede overgang eigenlijk. Ik, ik was tegen die tijd, hoe oud was ik? In 70, 45. Ja. En uh, dan kom je toch op een leeftijd dat je iets meer rijpheid hebt. Je hebt natuurlijk veel ervaring opgedaan in je eigen vak. Met alle collega's waar je mee gewerkt hebt. Alle dirigenten, alle regisseurs. Je hebt natuurlijk iets te melden. En uh, je bent iets bezonkener. Je bent niet meer zo springerig als toen ik jong was. Toen moest ik er niet aan denken om les te geven. Ja, want u heeft en... ooit voor die tijd leerlingen willen hebben? Nee, ook. niet willen hebben. Want dat kon ook niet, omdat ik altijd in het buitenland ja. zat. natuurlijk. Dat was er eigenlijk niet. Maar uh, zo is het bij mij langzaam overgevloeid. Mm -hmm. Dus ik heb ook geen afscheid genomen. Door speciaal, weet je wel, wat sommige zangeressen doen. Dat vond ik eigenlijk niet zo belangrijk. Maar ik vond het wel fijn om die invulling te krijgen via de pedagogie. Ja. En dat is heel ongemerkt overgegleden. Zeg maar zo langzaam ben ik minder gaan zingen, meer les gaan geven. Uiteindelijk ben ik in het begin 80 jaren opgehouden. En alleen maar als pedagoge opgetreden. Ja. Laten we nog even teruggaan in de tijd. U, bekend van u is dat u op vele gebieden ook goed was. U deed oratoriumwerk, opera's. En liederen. Ja. Uh, ging er nog een speciale voorkeur naar een van die drie gebieden uit? Of was het nou, u om nee. het even? Nee, nee nee. u vroeg mij net wanneer bent u jarig. Nou, dat is dan 11 april. Ja. En u zei ik ben 12 april geboren. Ja, precies. Dus we ja. zijn beide echt uitgesproken ja. rammen. Ik denk dat er misschien in dat teken zit, ik weet het niet. Maar ik had echt die afwisseling nodig. Ik vond het juist heerlijk om die drie deelgebieden te hebben. En ik zou onmogelijk alleen maar opera, alleen maar liederen... of alleen maar oratorium hebben kunnen zingen... En ik had nogmaals weer, mag ik nogmaals weer naar boven, Onze liefheer, weer dankbaar zijn dat ik alle drie kon doen. Dat ik daar toch ja, een begraving voor had. Want sommige mensen zijn absoluut ongeschikt voor de opera en, en dat ging bij mij redelijk goed. Anderen zijn weer ongeschikt voor liederen en dat ging, dacht ik, bij mij ook wel aardig. Ja. Maar, uh, een begenadigd mens. Ja, ik heb me echt zo wel gevoeld. Een heel gelukkig mens wat dat betreft. Want uh, nogmaals, je hebt het niet van jezelf, je krijgt het. Ja, we gaan even luisteren naar iets van u. U heeft het zelf uitgezocht. Het is het Zigeunenlied van Jan Strauss uh, Jr. En dat is Zo elend und zo trooi. Dat is uit de Zigeunenbaron. Laten ja. we daar even naar gaan luisteren. Nou, dat eindigt geweldig, mevrouw Spoenberg. Dat was de Zigeunenbaron van Johan Strauss. Um, dit was operette. Ja, en geen opera, opera, dat deed hij ja. ook. Nou, niet zoveel. Uh, hier bij de Nederlandse opera hebben we uh, de Bettelstudent. Ik heb een keer ja. het programma gehad een jaar. En dat was met uh, Johan Heesters. En dat was natuurlijk heel leuk. Dus dat vond ik ook best leuk om te doen. En dat was, vond, moet ik zeggen, een bijzonder leuke voorstelling. We prachtige kostuums. En uh, dat maakt natuurlijk in een operette ook veel uit. Want het verhaal is meestal wat luchtiger. Ja. Ja? Uh, dus het kijken van de mensen naar de mooie uitstatteling... is altijd heel belangrijk. En dat zag er enig uit. En verder heb ik Vledermaus gezongen. En uh, ja, hier wat u nou net hoort, het Zigaarder Baron. En dat niet eens op het toneel hoor, dat alleen bij radioopnames. Ja, ja. Ja. Maar als je opera uh, beheerst, gaat het dan ook automatisch zo... dat, dat je ook de operettekant uh, beheerst? Of nee, zijn dat hoor, twee verschillende... het zijn toch twee ja. verschillende vakken. Ja. En meestal juist de opera, dat is allemaal iets zwaarder. Vaak ook veel meer dramatiek erin. Ja. Het lang niet iedere opera uh, eindigt goed. Er zijn ook vaak uh, drama's. Uh, de stemmen moeten wat voller zijn. Je moet een andere aanpak hebben. Dat is weer operette. Hè. Dat is veel luchtiger. Maar omdat ik coloratuur was, zo ben ik begonnen. Ik kon geweldig hoog daarin. Dat hoge zijn die twinkelingetjes in de, Precies, de hoogte. Precies, maar Ja. En uh, dan ben je een coloratuursopraan En dat maakt natuurlijk dat je in dat operettevak ook makkelijk uh, uit de voeten kunt. Ja, ja. Ja. Um, u heeft de hele wereld afgereisd. We hebben het er net al even over gehad. Met een begeleider. Een begeleider van u was Geza-friet, een Hongaar en ja. ook iemand die veel componeerde. Hoe belangrijk is zo'n persoon? Voor mij is Geza heel belangrijk geweest. Want Geza was een stuk ouder dan ik was. En ik begon net, ik was uh, nog op het conservatorium toen ik al voor ben gaan zingen hier bij de radio. En meteen aangenomen werd om natuurlijk een coloratuuraria te zingen aan de ene kant. Ja. En uh, ook voor liederen, want we hebben toen meteen ook een liedereceitel georganiseerd. Maar Geza Friet had dat gehoord en die, die wrong zich in de trein van Hilversum naar Amsterdam toen hij mij toevallig daar zag staan. Naar me toe en zei, we moeten eens samenwerken. En toen was ik nou, ik neem aan, ergens begin twintig of zo. En hij was een stuk ouder, had veel meer ervaring. Was ook een erg erudiet mens. En heeft mij dus wat programma maken betreft. Hè, wat liederen, uh, repertoire betreft. Enorm veel geleerd, enorm veel. Ja, want dat deed u samen. U ja, stelde we samen de programma's we hebben samengewerkt. Uh, Alleen maar repeteren, repeteren, repeteren en repertoire maken. En toen hebben we onze eerste optreden, openbare optreden gehad. En dat was meteen in de kleine zaal van het concertgebouw. Dus dat was natuurlijk ja, een voortreffelijke start. Mm -hmm. nou heeft hij heeft een boekje geschreven in 1962. Het ligt hier voor me. Het heette Daar lig je dan. Uh, even tussendoor, hoe ja. komt het dat hij dat boekje geschreven heeft? Want dat is, niet, dat is vrij ongebruikelijk, <laughs> denk ik, voor een zangeres. <laughs> Theo Olof, die was begonnen met het serietje ja. Daar sta je dan, de violist, Theo Olof. En uh, dat was een erg leuk boekje, of is een, want het bestaat dus nog steeds. Het is een erg leuk boekje. Daarna volgde Hans Henkemans, de pianist. En dat titel daarvan was Daar zit je dan. En ik vond het beide hele leuke boekjes. En aangezien ik ook wel iets te vertellen had... kwam ik op een keer Bert Bakker, de uitgever, kwam ik op de kring tegen... in Amsterdam, de Kunstenaarssociëteit. Dus, uh, gezellig, een glaasje drinkend aan de bar zei ik... Bert, uh, er zijn nou twee mannen aan bod geweest. Je moet eigenlijk een vrouw, is het woord, gunnen. Hoezo, zegt hij nou? Ik zei, ik wil op ons zo'n boekje zijn. Zou je dat willen? Zei ik zei, nou prima, doe wel. Ja, maar hoe moet dat dan heten? Ik zeg, daar ligt je dan. Nee, dat kan natuurlijk niet. Dat is al geen nette titel, zeker in die tijd. Maar zeker niet voor uh, 62. Ja. Ik zei, nou, ik zal je een foto geven... waar ik als uh, Norina in de Don Pasquale op een bed lig... Uh, in een boekje te lezen. Dat was de openingsscène van Norina. Nou, toen was het pleit gewonnen. En <laughs> het, het is, boekje ligt hier... Ach, zo ik een, een heel luchtig boekje, hoor. Ja. Dat, was ook de, dat was de formule, het ja. moest een padinerend zijn. Het is ook alweer dertig jaar geleden, ja, realiseer ja, het ik me nu. heel hard. Ja. Mm -hmm. Maar het, het leuke was, u heeft daarin een aantal voorwaarden uh, neergeschreven... over uh, Geza Friet, aan welke voorwaarden zo'n man moet voldoen. Mm -hmm. Wil hij een beetje <laughs> ja, met ja. u kunnen werken? Waarschijnlijk ja. u zich schetsen. dat nog een beetje, nou, wat daar stond. hoor. Dat het hij, komt erop neer dat de arme man ontzettend veel moest doen. Hij dat moest ontzettend, ontzettend doen. Doen. Ik heb hier even wat hij dingen opgeschreven. Hij, hij mocht niet roken. Hij ja. mocht niet roken. Hij moet zo wijs zijn als Salomo, geduldig als Gandhi. Hij moet bovendien een aardige vrouw hebben... die tijdens de talloze repetities voor koffie en thee kan zorgen. Bescheiden zijn, goed piano moeten spelen. En, en dat verbaasde me een beetje een groot gevoel voor humor hebben. Nou, dat vind ik enorm ja? belangrijk. Als mensen geen gevoel voor humor hebben in dit leven... Nou, dan, dan hebben ze ook geen fantasie. En als ze geen fantasie hebben, dan kunnen ze onmogelijk uitdrukken. Dus ze kunnen geen kunstenaar zijn, geen, geen vertolkend kunstenaar zijn. En dat had u beiden? Ja. Nou, ik hoop u het voelde, wel, U ja, voelde ze elkaar goed aan? Ja, zeer, zeer. We hebben echt jarenlang een uitstekend contact gehad. En het grappige is, want wij zijn zoveel jaren, ja, wel 20, 25, 30 misschien zelfs, jaren met elkaar opgetrokken. Ja. Dat we maar twee keer ruzie hebben gehad. En dat herinner ik me dan ook nog. Eén keer was er een kletterende ruzie in de Sovjet-Unie toen we op de tournee in Rusland waren. En de tweede keer was inderdaad ook een net zo tetterende ruzie... toen we uh, op Curaçao waren. Toen hadden we een tornado door de west indies En, nou, dat was de, en waar uh, ging dat dan over? Ja, ik weet het zelf niet meer precies. Maar de meningen liepen toen ineens falikant tegen elkaar in. Hè. Maar dat ging prima. Daarna hadden we ook weer een zwembad en alles was weer voorbij. En het is maar twee keer geweest. Twee keer. Dat is, is niet veel. Jaar, jaar, he, nee, jaar. dat is helemaal niet veel. <laughs> uh, we gaan even weer wat laten horen. Want dat vond ik heel erg leuk. Uit mijn eigen jeugd herinner ik mij de kinderversjes van Annie Schmid... Ja. En ik herinner me nog heel goed dat ik dat zelf voordroeg, Het Fluitketeltje. Nou, dat is ook een enige dichtje. En nou uh, vond ik het zo leuk dat ik in het archief hier zat uh, na te zoeken. dat ik uh, een stukje tegenkwam, Het Fluitketeltje. En dat is dan op muziek gezet door uw begeleider, Kees Afriet. Ja. Ja. Wanneer was dat dat u dat deed? Het voordroeg. Oh, want het is... je uh... me van die moeilijke vragen. Dat weet je toch niet meer. Je treedt maar aan, aan een lopende band op. En dit hebben we natuurlijk ook meerdere keren gedaan. Ik heb het was ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. Oh, toen ook. Oh, ja. nou, In 1974. Ook. Dat was de kleine zaal van het concertgebouw, zie ik hier staan. En we gaan er even naar luisteren. Naar het fluitketeltje door Erna Sporenberg. Meneer. En de vrouw is niet thuis en het keteltje staat op het kolen voor huis. De hele familie is uit en het fluit en het fluit en het fluit. De man met een dijvie roept foei, hou eindelijk op met dat nare geloei. Wees eindelijk stil alsjeblieft. Dat was in de kleine zaal van het Concertgebouw 1974. Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van uw begeleider Kees Fried. Um, ik kreeg er bijna benauwd van toen ik het hoorde. <laughs> goed zo. Huh? Dat is dus... een goed teken. <laughs> hè? Uh, het boekje waar we het net even over hadden, daar lig je dan. Vertelt u ook over uh, uw huwelijk, uw gezinsleven. U bent een aantal keer getrouwd geweest. En u vertelt daarin hoe moeilijk het was om het gezinsleven, het huwelijk, met, met uw carrière te combineren. Was dat zo moeilijk? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Ik denk dat het altijd moeilijk is als en man en vrouw... beide een, een, een carrière maken of een baan hebben of wat ook. Om met het gezin dat te combineren. Je hebt gewoon de praktische problemen hè, van het huishouden... van de kinderen, van de scholen en wat er ook is. Daar hebben wij er altijd geprobeerd zo goed mogelijk de oplossing voor te vinden... door een bijzonder aardig jong meisje of een aardige mevrouw... Uh, in huis, die woonde bij ons in huis altijd, uh, te hebben zodat de kinderen toch opvang hadden. Hè? Dat er in ieder geval een, een, een remplaçant moeder in huis was. Maar het blijft niet ideaal. En er komt bij dat natuurlijk in de tijden toen ik eigenlijk de hoogtepunt in mijn carrière had. toen lagen de zaken, zeker in Nederland denk ik, toch nog heel wat conservatiever. Ja. En waren de mannen ook echt wat dat betreft nog helemaal niet op ingeschoten. dat vrouwen een eigen carrière hadden. En dat heeft uh, heel vaak grote moeilijkheden veroorzaakt. En is deels denk ik ook mee de oorzaak geweest dat door jaloezie op mijn vak of door het niet begrijpen van dingen. dat uh, die huwelijken ook niet goed gegaan zijn. Ja, denkt u dan niet, is stiekem had ik maar in deze tijd geleefd... waarin al ik wel eens, die inderdaad. zaken wat dat beter is nu geregeld heel zijn? Dat wat makkelijker. Ja, ja, is nu heel wat makkelijker. Maar een feit blijft dat ook voor jezelf dat je altijd eigenlijk uh, op, een, op een tweeledig iets uh, ja, bezig bent. Hè? Je bent aan de ene kant en aan de andere kant moeder. En ik was ik erg, met heel veel hart en ziel was ik moeder. Dus als ik aan het zingen was, dan had ik vaak het schuldgevoel... van ja, ik ben niet thuis, ik wil zo graag bij die kinderen zijn. En was ik thuis en zei ook vaak nee tegen dingen... die echt heel interessant geweest zouden zijn. Uh, dan voelde ik me weer schuldig, ja. omdat ik eigenlijk... aan mijn kunstenaar. kunstenaarschap je deed het nooit niet goed. recht genoeg deed. Hè? Het is heel moeilijk. Maar hij heeft wel in dat boekje gezet dat de mannen eigenlijk bij de schepping goed is afgekomen. Vind ik wel af en toe wel. Ja, ja. vind ik nog steeds. U heeft een zoon en een dochter. Een dochter van nu 42 en een zoon ja. van 37. Ja. En Alda Reinders, die heeft met uw zoon gesproken. En daar gaan we nu even naar luisteren. Nou, ik ben Toon van Ulsen. Uh, ik ben trombonist. En in het kader van dit programma is Tevens ook de zoon van Erna Sporenberg. Hè? Tevens ook. Dat is meer zoals je bijvoorbeeld, toen ik net op het conservatorium zat... toen gaf zij daar ook les. En eh, ja, dan werd dat vaak eh, ja, aangestipt. Hè. En je hebt dan iets van, nou, goh, kom, ik ben hier... en ik eh, ben voor mijn eigen winkeltje bezig. Dus dat, dat was dan een soort eh, ruis. Hè. Je bent dan ook nog waarschijnlijk wat, wat ambitieuzer... Of, of op eigen benen staan en dat soort eh, dingen. Het is trouwens wel geestig, want ik, uh, het heeft een tijdje geduurd... voordat ik de weg naar de muziek gevonden heb. Dus ik heb eerst een tijdje gestudeerd en toen nog twaalf uh, ambachten en dertien ongelukken... in de filmindustrie en van alles en nog wat gedaan. En toen uh, had ik het plan opgevat om naar het conservatorium te gaan. En ik wilde ook een, een andere trombone hebben in verband daarmee. Dat is een heel oud ding. Dus dat had ik gevraagd. Toen had, had zij iets van, nou zeg, kom op, uh, laat eerst maar eens wat zien. Weet je niet. Uh, ik heb al zoveel wilde plannen gehad. Dus uh, toen had ik iets van, nou ja, dat zal ik dan laten zien. Dus had ik me stiekem ingeschreven voor, de, voor het toelatingsexamen. En toen uh, dacht ik, van, nou, ik vertel het pas als het een beetje gelukt is. Niet weten dat dus ze zij gaf dan zelf les dat zij die dikke pakken met al die examen, uh, uh, hoe heet dat, data en, uh, en namen... en zo altijd even doorkeek, te kijken of er vrienden van kennissen of, of, of, of, of kinderen van uh, vrienden bij zaten. Dus zij wist dat al lang, maar ze heeft dat spelletje helemaal meegespeeld. Tot vlak voor uh, het toelaatsexamen, ik thuis was een keer, en dat was bezoek... en die zei uh, van, goh, leuk, je gaat naar het consortium vanuit mijn ooghoek zag ik mijn moeder toen helemaal zeggen van... Nee, nee, sst, niet zeggen. Ja. Maar nou ja, toen was het dus duidelijk dat zij het ook wist. En toen heeft ze hem nog heel lief geholpen. Een beetje met solfège en dat soort dingen. En toen is ze ook meegeweest naar het toelangsexamen. Dat was in de Bachstraat, Amsterdam. Amsterdams conservatorium. En daar stond in de gang een houten bankje. Dat staat er al even. En ze vertelde dat ze daarvoor haar eigen toelaatsexamen ook opgezeten had in 1941, of ik weet niet precies wanneer het was. En dat ze zelfs nog zenuwachtiger was... dan toen ze er zelf op de uitslag van de examen zat te wachten. Weet je, Dat is heel leuk. Hoe is het voor jou om een zoon te zijn van een zo'n beroemde moeder? Ja, hoe is dat? Zeg maar toen ik kleiner was of toen ik jong was... Uh... Dus dan voel je, zeg maar, dat, dat, dat, dat beroemde voel je dan meer of zo, Ten meer dat ze toen natuurlijk ook op zeg maar, het hoogtepunt van haar carrière was. Ik bedoel, uh, ja, publiciteit, interviews, dingen, foto's in de krant, uh, dat soort zaken. Dus dan ben je misschien meer bewust van de, zeg maar, wat, wat trivialere kant van, uh, van het beroemd zijn. Maar nu is het voor mij meer, vooral ook als het gaat over het... Uh, ja, opnames uit de archieven en zo. Dat uh... ja, het is ontzettend uh... Uh, indrukwekkend, ontroerend om te merken hoe. Uh... hoe je nu met andere oren, zeg maar professionele oren, daarnaar kunt luisteren. En hoe het, uh... behalve dat het heel, uh... ja, heel gekend, heel technisch, uh... mooi van klank uh... Uh, is, mooie stem. Dat het ook heel, uh, ja, heel warm, hartstochtelijk, uh, ja, heel compleet. Echt uh, een, uh, niet alleen een, een muzikaal begaafd iemand, maar ook een mens die daar uh, probeert uh, oprecht uh, gevoelens te vertolken staat te zingen. Dat is, heel, uh, dat is heel bijzonder. En je zegt het warm en het hartstochtelijke als je naar haar werk luistert. Mm -hmm. Is er dat ook voor jou als moeder? Ja hoor, ja, ze is altijd heel, uh... ja, heel oprecht en, en uh, aanwezig geweest ook. Hoewel ze natuurlijk toch natuurlijk, uh, in mijn jeugd veel afwezig was. dan moest ze natuurlijk ook brood op de plank komen. En verder was er uh, ja, haar carrière. Ik bedoel, het zijn natuurlijk twee dingen die in elkaars verlengde liggen. Dus ze was vaak weg. Er waren de huishoudsters. Maar op een of andere manier deed ze altijd vreselijk moeite om, ook als ze weg was, te telefoneren of kaartjes te schrijven of noem maar op. En in ieder geval, als ze er wel was, dan ook maximaal aanwezig te zijn. Dus wat dat betreft heb ik uh, niet het gevoel dat ik vreselijk geleden heb onder haar aanwezigheid. Nou, ik herinner wel dat ik als heel klein kind, god, ja weet je, je bent gevallen of wat. Uh, dan roep je om je moeder natuurlijk, dan is het vervelend als ze er niet is. Maar ik kan me absoluut niets herinneren dat het nou uh, ...dat ik daar vreselijk uh, narigheid van heb gehad. Op wat voor manier had dat invloed in het huiselijke leven wat jullie hadden? Dat je moeder uh, met haar zangcarrière bezig was? Ja, er werd natuurlijk veel gestudeerd. Zoals, toen ik klein was en ze dus ook nog een uh, jongensopraantje had... Deed uh, ik er vaak na en zo stond ik mee te galmen op de gang. Zo kwam dat te pesten. Nu ja, ze was natuurlijk toch ook regelmatig wel er. Het, zeg maar, de huishouders waren soms ook het weekend of uh, wanneer dan ook uh, weg... Dus als er gasten waren of zo, dan kookten ze wel. En uh, daar heb ik ook hele leuke herinneringen aan. aan uh, ja, mensen over de vloer, gezelligheid. Uh, een welgedekte tafel. Uh, hè. Mooi, uh, mooi servies en bloemen. En dat soort uh, ja, simpele dingen. Hoe zou jij je moeder typeren? Hm. Ze is uh, in zekere zin een typische ram. Wat ze is. Dus echt. Uh, er bovenop, geen gedoe. Echt, uh... ja. Geestig is dat. Ik heb in mijn sterk ook ergens ram zit. Het is niet mijn hoofdteken. Maar ze kan een kamer binnenkomen. En dan komt er ook echt iemand binnen. Echt als een, als een galjoen onder vol zeil. Dus niet op een agressieve manier, maar zoiets van: luister eens. Uh... Nou, nu even geen gezeur. Nou, nu wat gebeuren, hè? Dat is natuurlijk iets wat je als, als solist erg te pas kan komen. Maar daarnaast heeft ze ook een hele, ja, hele hartelijk, uh, aardige, zorgzame kant. Die gecombineerd met het ramachtige er soms toe kan leiden dat ze, dat ze ja, uit de beste bedoelingen uh, mensen een stap voor kan zijn. Ik bedoel, anderen zijn soms niet zo vlug. En uh, dat kan ook wel eens aanleiding geven tot, uh, tot wat wrijving, maar. Uh, ja, ze is oud en wijs genoeg om te weten hoe ze daarmee om moet gaan. Is jouw moeder jouw leermeester? Oeh. wat uh, had ik mijn hoofd van haar geleerd, ja. Dat, uh, het lijkt me ook wel eigenaardig als je niet van je ouders leert. Hè? Maar zoals ik uh, al eerder zei. Natuurlijk gewoon als je luistert naar opnames, naar muziek die zij gezongen heeft, luistert naar platen. Je muzikaal kun je daar een hoofd van opsteken, ja. verder als mens, ja, natuurlijk. Ze heeft veel meegemaakt, ik daardoor ook. Ze heeft... Uh, ja, ze heeft misschien eigenlijk wel vier levens achter zich. Ze leeft buitengewoon intens en uh, maakt veel mee. Dus dat heb ik indirect eigenlijk ook allemaal meegemaakt. Ik denk dat dat ook meespeelt bij, de, bij het uh, je kunnen... Uitdrukken. Als je een heel eenvoudig, uh, opgewekt, simpel leven hebt dat tot nu toe alleen maar uit zonneschijn heeft bestaan, dan denk ik ook dat je muzikaal gesproken niet echt veel te vertellen hebt. Ja, en dat was alle rijmers. In gesprek met uw zoon Toon, dat ontroerde Af en toe zag ik leuk, ik vind het echt leuk. Ja, en dat is ook echt Toon zoals die is. Prima. Ik ja. heb een fantastische zoon. Ja. Ik ben er echt heel gelukkig mee met het kind. Ja, en u vond het af en toe, zei u van ja, inderdaad, vervelend, zo'n moeder die werkt, die er dan niet is. Ja, dat was dat, dat, dat, dat ik net ook al zei. Hè? Dat ja. uh, gaf je best schuldgevoelens. Hè? En, en dan vond je het zo vervelend dat je dan niet dichtbij kon zijn. Maar ja. Het lag nou eenmaal zo. Herkent u zichzelf in die beeldspraak? Ik vond het oh, ja. fantastisch, een galjoen onder vol zijn. Ja, enig, ja prima. Ja, heel goed. Ja, je bent natuurlijk vaak overheersend geweest, toch. Hè? Niet dat je dat wilde, hè? maar gewoon door die, die ja, moet je zeggen... Die, die eclatante persoonlijkheid die eruit barstte als het ware. Waardoor je wel eens over anderen heen straalde, dat denk ik wel. Je probeert voor je eigen gevoel je zo bescheiden mogelijk op te stellen. Maar ja, het lukt niet altijd, denk ik. Nee. Die vier levens, waar doelde die op? Nou, ja, mijn huwelijk, uh, mijn kunstenares zijn, mijn moeder zijn, uh, uh, huishoudster zijn, <laughs> echtgenoten zijn. Er ja. zijn vele mogelijkheden. In ieder geval heeft hij niet zo onder uw afwezigheid geleden. Dat, Gelukkig, dat maar. horen we eraan ja. af. Gelukkig dat maar. hij ook voor eeuwig een hekel aan muziek heeft uh, oh, overgehouden, nee. want hij is erin verder gegaan. Tuurlijk, he? ja. Heeft u dat altijd gestimuleerd, toen u al ja, bemerkte ja, dat u dat überhaupt De kinderen, bij de beide kinderen ja? het gestimuleerd dat ze altijd veel muziek maakten. Want in mijn jeugd werd er ook alleen maar muziek gemaakt om ons heen. Mijn moeder speelde voortreffelijk piano. Mijn vader zong graag, en enfin, ikzelf en mijn zusjes ook. Mijn zusje ook, die speelde ook piano. En, ja, er werd veel muziek gemaakt gewoon. En ik vind het ook belangrijk om kinderen heel jong met de muziek in aanraking te brengen. Uw dochter, speelt hij ook een muziek? In die speelt net? piano, ja. ja. Kijk, maar zo. die is niet verder erin doorgegaan, dat niet. Die is, uh, woont in Zuid-Frankrijk en die is uh, moeder en huisvrouw. Mm. Ja, die heeft verder geen carrière. Nee, bewond. dat behoogde ze ook niet. Nee, ja. Hoeft ook niet, iedereen kan dat toch niet doen. Mm -hmm. We gaan het even hebben over de jeugdjaren. Dat is een vast onderdeel altijd in een leven lang. Daarin wordt een stevige basis vaak gelegd voor de toekomst. Dat is zeker in uw geval. U heeft er net al even iets over verteld. U uh, was zeer muzikaal. Dat bleek al heel vroeg. Hè? Want ik geloof dat u al op uw zesde op ballet ging... en op uw zevende pianoles had... en op uw tiende viool. Klopt dat? Mensen... Ja, dat klopt. Ja. Uh, werd dat van huis uit gestimuleerd? En ja, zeer. Nou, mijn moeder met name, die zich met de opvoeding bezighield. Mijn vader was bankdirecteur... en zo was natuurlijk zeker in vroege tijden altijd afwezig op zijn werk. Uh, die vond dat het heel belangrijk was... dat er vele mogelijkheden voor ons waren, voor uh, mijn zusje en mij. Want mijn broertje is helaas jong overleden, dus die was al niet meer. En uh, dat heeft ze echt consequent doorgevoerd. We gingen dus nogmaals, ballet, piano viool, ik, we reden paard, we moesten tennissen... of moesten, wilden graag tennissen, we hockeyden... we zeilden, we zwommen, ze nam ons mee... of met mijn vader dan, gingen we reizen maken... een beetje culturele reisjes, als we jongens we waren... naar Duitsland, naar Zwitserland... En zo. een beetje de culturele achtergrond invullen. En dat was natuurlijk heel leuk, het was ook heel praktisch... want op mijn zevende jaar sprak ik al Duits... Dan las ik al Duits in dat oude uh, gotische schrift. Ja, en het ging spelen naar wijzen natuurlijk. Hè? Ja. Toch heeft u niet aanvankelijk voor de uh, zangkunst... Gekozen. Nee, eerst ook voor de viool gekozen. Daar had u dus ook een uh, buiten, uitermate uh, talent voor, bleek... Oh, ik geloof niet dat ik er een uitermate nee? talent voor had. Een gewoon talent. Niet, niet uh, hemelbestormend, dat denk ik niet. Ik was, ja, ik was muzikaal. Dus ook het vioolspelen, dat ging me niet slecht af. Maar ik denk niet dat ik het grote talent voor de viool was. Dat het echt mijn voorbestemming was om te zingen. Daar voelde ik me ook veel meer bij thuis uiteindelijk. En uw moeder heeft het ook altijd ingezien. Ja, die vond al toen ik heel jong was... dat, dat zei, Die wordt een zangeres, die heeft zo'n stem... en die draagt zover, die wordt zangeres. Maar... Er is één ding geweest. Ze hebben me toen met mijn tiende jaar een jaar les laten nemen. Bij uh, uh, Jeanne Landré. En dat was een oude dame. Die helemaal romantiek had. En zo, en erg op een hele ouderwetse manier les gaf. Nou dat was voor zo'n springere kind van tien. Dan ik natuurlijk niks. Dus na een jaartje zei ik dat wil ik absoluut niet meer. Dus ik was dol blij dat ik uh, met mijn vioolspelen door kon gaan. En eigenlijk vanzelfsprekend. En werd dat na een paar jaar voor mij het idee... ja, ik wil naar het conservatorium als violiste. Ja, Want u had ook les gekregen van de beroemde violist Julius Röntgen. Ja. En dat is natuurlijk was een heel enorme fijn. stimulans. En dat is, vind ik, weer een pre van mijn ouders. Dat ze altijd echt goede mensen uitkozen. Want wij woonden buiten Nijmegen, op de Kwakkenberg. We woonden daar heerlijk. We hadden een groot huis, hadden er veel ruimte. Dat kon ook veel. Ja, er werden altijd geweldige muziek, weekenden belegd. En dan bleven al die vriendjes en vriendinnen. allemaal slapen. Allemaal op grote slaapzakken. Daar op dat de zon En zo. We allemaal heel gezellig. Ja. Ja. Heel gastvrij huis hadden wij. Maar. Uh, als er uh, aan de ontwikkeling en in de opvoeding van de kinderen iets moest gebeuren... zochten ze werkelijk dat ze echt goede mensen hadden om dat te begeleiden. En daar ben ik ze nog steeds zeer dankbaar voor. Want u heeft daarna les gekregen van twee docenten... Isa Noijhaus en Aaltje Noordenweer. Ja, de zanglessen. Hè? De Want, zanglessen. Uh, ik zong toch vreselijk graag eigenlijk. Ja, wanneer Alleen... is die omslag dan gekomen? Want u zegt conservatorium ja. viool. Mm -hmm. Er moet toch een moment zijn geweest waarop u die omslag heeft ja, gemaakt. Ja, dat was een beetje in het vierde jaar van het conservatorium toen ik daar zat... En uh, een keer uh, voor Anton van der Horst die een hele bekende dirigent in die tijd was... die de uh, Persoon en Naarden bijvoorbeeld altijd dirigeerde... Uh, als uh, orkestleider, hè, die was dirigent uh, op het conservatorium, die leidde de orkestklas. En daar was ik als violist aan het spelen. En toen moest er een keer iets ingevuld in een kantaten van Bach, waar geen solisten waren. En dat deed ik. En toen zei hij, mijn kind, wat is je hoofdvak? Nou, ik zei, dat ziet u viol." Jij moet zingen, zei hij. En die heeft me meegenomen naar de operaafdeling. Uh, waar Felix Hoepka de Septer zwaaide. En toen ik daar een keer in opgenomen was bij de opera-afdeling... Uh, toen was voor mij het pleit meteen beslecht. Hè? Want ja. daar was dus het opbouwen van een rol, het leuk uit kunnen drukken... van niet alleen van tekst zingend, maar ook spelend. Dat was voor mij uh, echt wat de doorslag gaf. Ja. Ja. Heeft u zelf ook een, een voorbeeld gezien? in iemand die u heel erg bevond? Het? Ja, in mijn tijd was dat natuurlijk Zwartskopf. Dat, dat was fantastisch. Ja. Uh, in haar goede tijd. Ik vind het altijd jammer dat sommige mensen te lang plaatopnamen maken. Hè? Dat dan de laatste opnamen uit hun carrière eigenlijk al een beetje de decline vertonen. Dat vind ik vreselijk jammer, want uh, ook Fischer Disco vind ik hetzelfde euvel vertonen. Dus heel jammer, want voor mij staat hij ook aan de top. Hè? Dat is zoiets. Ja, daar komt op de meest ideale wijze alles samen van kunstenaarschap en de bijliggende eigenschappen. Maar bij Schwarzkopf, in die tijd toen ik jong was... was het natuurlijk nog glanzend en mooi, zo En dat is altijd mijn voorbeeld geweest. En in 1949, las ik ook in datzelfde boekje waar we het net over hadden... daar lig je dan, had hij een tijdje gezeten bij een opera-gezelschap, hè? Kameraad oh ja, ja, ja, ja, dat hebben we vlak na de oorlog opgericht. Ik geloof in ja? 1947 of zoiets. En dat was een kameropera gezelschapje. En dat was vreselijk leuk. Daar deden we dus kleine kameroperaatjes mee. Pergolesi en Haydn en, en dat soort dingen. Dat Franse kleine operaatjes. En dan reisden we de provincie mee af. En was enig. We moesten alles zelf doen. Dus we hadden een heel klein busje met de requisieten. En dan moesten we zelf helpen opbouwen. En dan moest je je gauw aankleden en zelf opmaken. Zelf schminken en dan spelen en zingen. En dan brak je de boel weer af en trok je weer verder. Dus, uh, enig was dat was ja, enig. Heel leuk. Maar wat helaas ik ook... ben ik daar niet lang bij gebleven. Omdat ik twee jaar later al naar Wenen ging. Daar werd u gevraagd voor de Staatsopera. Ja, Opera. ja. Het valt me op dat het zo'n successtory is. He, van het nou, ene rolde ja. u in het ander. Dus heeft u ook wel eens enorme tegenslagen gehad nee, in uw carrière? Nee, dat is juist eigenlijk fout, denk ik. Ja? Ik ben van jongs af aan eigenlijk voortdurend vanzelf in de dingen gerold. En, uh, het gevolg was ook dat toen ik dus net begon te zingen... ik voorzong voor Carl Beum in Brussel. Uh, die, die, die, die, die dirigent was toen bij de Staatsopera in Wenen. En toen werd ik geëngageerd en meteen naar Wenen gehaald. Hè. Ja, en eigenlijk is dat niet goed. Want Wenen is natuurlijk toch wat mekka, zeker in die tijd van de zang. En uh, om dan meteen daar op dat hoogste niveau mee te moeten... met al die wereldberoemde mensen die er toen stonden. Hè? Dermota en Patzak en daarvan gaan we door Koens, Erich Koens... en Hilde Guden en Wilma Liep en zo. En die waren allemaal al gevestigd natuurlijk als zanger. En dan kwam je als groentje tussen. Want ik had natuurlijk geen enkele opera-ervaring... Ik had nog nooit aan het theater gewerkt. En dan is dat niet goed. Ik heb het gered en ik heb enorm op mijn tenen gestaan. En het is gegaan, maar ja, het was natuurlijk niet makkelijk op die manier. Hè? En dat Want je begint niet waar goed, een ander zo, eigenlijk wil precies. eindigen. Hè? Die zo ja. Over, ja. Is er dan nog altijd iets te wensen? Als je zoveel al gedaan hebt binnen korte tijd, dat je denkt, oh ja, dit wil ik tuur. nog en dat wil. Dat blijf oh, je altijd tuur. toch er houden. Er zijn toch nog eindeloos veel goede internationale dirigenten waar je graag mee op wilt treden. En tournees die je maken moet. En andere theaters, bijvoorbeeld München of Berlijn, en zo waar ik naderhand ook gezongen heb, waar je toen nog niet gezongen had. Ja. Er blijven altijd uh, leuke dingen over, goede plaatopnamen maken en zo, dat soort dingen. Ja. Ja, uh, uw carrière liep eigenlijk tot 1970. We hebben het al in het begin even over gehad. Toen kreeg u een ongeluk. Dat was een behoorlijk ernstig ongeluk. Ja, dat was een ernstig ongeluk. We heb ik een paar rugwervels verbrijzeld plus allerlei andere breuken en toestanden en een spleet in mijn schedel. Dus uh, ik moest echt wel even, even ademhalen leven. voor ik weer overeind kwam. Ja. Maar dat is allemaal gelukt. Maar in die en, tijd bent u dus in feite overgestapt van het uh, alsmaar op reis gaan naar het leerlingenkrijgen. Meer, meer in Nederland zijn. Meer in Nederland zijn. Ah, ja, ja, ja. Dus toen uh, ben ik echt eens nagaan denken. Dat is logisch dat je dat doet natuurlijk. Want als je een jaar van je leven niks mag doen, heb je alle tijd om te denken. En uh, toen is zo langzaam die langzame omkering gekomen dat ik echt grote, lange dingen afgezegd heb. En dat ik daardoor in grotere periodes in Nederland was. Ik begon les te geven. Uh, ik wilde in het begin niet zoveel leerlingen hebben aan het conservatorium. Dat ik als ik weg was en je moet je dan inhalen naderhand dat ook kon doen nog. Dat in de tijd dat in te vullen was. En langzaam is dat ongemerkt omgekeerd in de pedagogie die langzaam hoofdzaak werd. En het zingen wat ik minder belangrijk ging vinden. Ik had al zoveel gedaan. En ik had ja. natuurlijk de hele wereld rondgekart. En uh, dan heb je het een beetje ingevuld. En dan krijg je de andere kant van de medaille. Hè? Want ik moet niet vergeten, het klinkt allemaal heel mooi. Maar je leidt dan eigenlijk een ontzettend uh, leven in een hotel. Een eenzaam leven. Uh, eenzaam feiten. niet, omdat je natuurlijk veel interesses hebt. Uh, uh, en altijd bezig bent. Ik nam altijd mijn bandrecordetje mee in het hotel. En dan ging ik daar alweer studeren voor mijn volgende rol. Of mijn volgende liederenprogramma. Of wat je ook doen moest. Dus je was natuurlijk altijd wel bezig. Plus de repetities en de uitvoeringen die je hebt. Je hebt al je collega's in je vakken. Dus ook in die landen, als je bij het theater zat, is er een hoog Hoop gezelligs natuurlijk, kan niet anders. En je wordt gefeteerd je wordt op handen gedragen door je publiek. Dus je krijgt veel uitnodigingen. Maar het is natuurlijk toch een leven alleen, hè, buiten je gezin. En ik ga je op een gegeven moment ook genoeg van krijgen. Ik vond het heerlijk nou om bij wijze van spreken thuis te zijn... en in mijn eigen tuintje te ja. hè huh? De pedagogiek dus, daar hebben we het over. We hebben ook een leerling gevraagd om u, uh, iets over u te vertellen. Huh? Maar voordat we dat gaan doen, gaan we er even naar luisteren. We hebben een bandopname en misschien herkent u hem wel. Laten we even gaan luisteren. Weet wie het is? Oh ja, dat is even wat jij Ja, Ja, Leuk. Leuk. Het stuk meer te Mooie ontwozen, stem he? heeft die, van ik. Robert Schuman. Jan Paul Helwig die is naar hem toegegaan gisteren en sprak met hem en vroeg hem naar zijn ervaring van hem als leerling van u. Ja, het klinkt altijd zo eigenwijs als je zegt dat de juf om zo even te zeggen, streng is, maar ze is inderdaad wel streng. En dat is ook erg maar goed. Want... Je hebt er niks aan als je het vak in wil. Als je dat een beetje gepap voor elkaar krijgt. Want het vak is heel hard. Dus dat is één ding wat ik echt van haar geleerd heb. Ik had eens een concert gedaan en zat er een beetje over in... dat ik een aantal dingen fout heb gedaan bij dat concert. Ze zei ze, nou pak je het helemaal verkeerd aan. Zei ze je hebt eigenlijk meer dingen goed gedaan op dat concert... want ze had het gehoord. En inderdaad, er waren een paar dingen slecht. Oké, okay, maar dat weten wij. Maar dan moet je dat... Verder niet dat concert daardoor laten misgaan. Het was mooi. Dan ga je aan een paar dingen die slecht waren, ga je werken. Maar laat je niet de put in draaien door die paar slechte dingen. Dat zijn hele goede dingen. Dan moet je... En dat kan zij goed vertellen. Want ze zat zelf erg lang in het vak en heeft veel gedaan. Dus dat is de, de waarde ook van iemand die uh, zelf veel gedaan heeft. Dat kan ze overbrengen. Maar als je het hebt over een concert, dan kan, kan ze je dus een hart onder de riem steken. Mm -hmm. In wat voor opzicht was ze streng? Uh, wel eens boos te worden. Echt, echt heel boos. Bij lessen. Van, uh, en dan of, wordt wel eens een beetje gevloekt of zo. Van of zo. Je, Waarom doe je dat? Ik was bezig met kindertotenlieden van Maler. En daar komt een regel in. Uh, o, zij niet bang. En dat gaat een beetje hoog. En ze vertelt me, je bent er hartstikke bang voor. Waarom nou? En, want je kan het best. En nou, goed, wat een leraar dan tegen de leerling zegt. Leraar is... Dan wordt ze heel boos en dan uh, raak je een beetje van in de put. Van, van, goh, als zij nou boos op me wordt, wat moet ik dan? Maar het is alleen maar voor het goede doel natuurlijk. Bewonder jij haar? Ja, ik bewonder haar. Zeker voor wat ze gedaan heeft. Het is fabelachtig mooi, wat ze, hoe ze gezongen heeft en hoe ze het geïnterpreteerd heeft. Wat ze met haar stem gedaan heeft. Dus ze zegt ook vaak van, uh, wat je met je talent kan doen is uh, een heleboel. Je kan het veronachtzamen, er niks mee doen... maar je bent vaak verplicht aan je talent er iets mee te doen. En ze heeft echt met haar talent heeft ze heel veel gedaan. En als lerares bewonder ik er ook zeer. Er zijn wel eens eh, muzici die, die lesgeven... en zelf nog heel druk zijn met hun carrière. En dan worden lessen afgezegd of ze zijn zo zenuwachtig voor een volgend optreden... dat de les eigenlijk ook niet eh, goed gaat... En dat was bij haar niet het geval. De carrière was al geweest en ging met al haar ervaring ging zij verder lesgeven. Tenminste in mijn geval. En dat was heel fijn. Er was altijd tijd en er was nooit een, uh, een invaller of een assistent die mijn les moest gaan doen. Uh, dus dat was heel, heel goed. Wat Heb jij nou geleerd wat je bijvoorbeeld even zou kunnen laten horen? Juist van haar, wat je van iemand anders niet geleerd zou hebben? Oh, dat is moeilijk. Ik heb meerdere... Leraar gehad en je hebt er van allemaal wel wat gehad. En zij was erg precies. Ik heb vroeger als les gehad waar dan blijkt achter... of niet, niet echt goed opgelet werd. Dat je dingen aanleert die niet moeten. En uh, ik, ik trok bijvoorbeeld rare gezichten... waar dan een ander leerjaar absoluut niet op gelet heeft. En daar heeft ze heel duidelijk op gelet. En steeds heel hard. En ook gezegd, je moet iets aan je houding gaan doen. Ik ben toen... Iets met Alexander-therapie gedaan. Dat is een houdingverbetering. Waardoor je veel makkelijker ademt en, en rustiger staat. Wat voor het publiek ook veel leuker is. Om te zien dat daar iemand staat die rustig staat te zingen. Mm. Als het publiek zegt na afloop van een concert. van eh, Dat was zeker erg moeilijk hè, wat je deed. Het is helemaal niet, niet leuk om te horen. Want het mag niet moeilijk lijken. Het moet van binnen en voorbereiding moet moeilijk zijn. Maar op dat moment moet het niet. En daar heeft Erna heel goed op gelet. Echt, eh, hoe, je het, hoe je het brengt. Waar ze vooral op let, is ook dat het vanuit een ontspanning gaat. Zingen moet niet iets moeilijks zijn. Ze vertelde me eens een keer dat Jo Vincent zei altijd van... je doet de klep maar open en laat het geluid maar komen. Nou, soms gaat het niet zo eenvoudig. Het moet heel hard gebeuren, die klep gaat niet zomaar open. Maar daar werkt ze wel op. En, en, eh, dat je vooral je keel openzet, dat het eruit kan. Maar die keel wil eigenlijk altijd maar dicht zijn. En dat het ontspannen open gaat. Ze dus geven als voorbeelden van vingers. Je kan je hand open doen en dan zijn die vingers strak. Maar je kan je hand ook open doen en de vingers zijn los. En zo moet je het ook in je keelboog zien, in je, je verhemelteboog. Als dus je dat nou maar goed openzet. En ik deed vroeger wel eens dat ik het een beetje klein hield. Van mijn. Van mooi gevormd en, en over het staat keurig netjes te zingen. Maar het kan met mijn. Ik bedoel, geef helemaal niet meer kracht, maar gewoon door het open te zetten... Komt er meer uit. En als je altijd maar keurig met een klein mondje en heel precies staat te interpreteren, want dan dacht ik van, oh wat ben ik keurig bezig om de mensen mijn tekst te laten horen. Maar... Er moet dus ook iets van extravagantie in je zitten. Ja. Anders heb je die lef niet om dat in één keer naar, naar buiten te gooien. Ja. En ik denk, ik... dat is eigenlijk wat Erna ook heeft. Als mens direct niet dat extravagante, maar als zanger of zangeres, moet je het inderdaad wel hebben. En dat heeft zij ook. En ik denk dat ik het ook wel heb. Heb je dat ook van haar geleerd? Ja, de vrijheid. Maar je kan alleen maar vrij worden als je techniek goed is. En vroeger was ik niet vrij. Ik stond ook niet vrij op het toneel... omdat mijn techniek niet goed was. Maar nu die verbeterd is, kan ik ook veel meer op het toneel. Ik durf ook de piano eens een keer los te laten. Maar vroeger dacht ik van, oh, als ik die vleugel maar goed vasthoud... Dan uh, val ik niet om en, en uh, dan blijf ik keurig staan. Nou, doe maar ze een stap naar voren. Dat, dat kan, maar dan moet je techniek natuurlijk goed zijn. Uh, dat je niet meer angstig op dat uh, podium staat. Daar komt de ervaring er natuurlijk bij in de loop der jaren. Maar zij leert inderdaad het ook vrij te maken. Alles moet vrij en los en, en makkelijk zijn. Wat voor stem heb jij zelf? Ik heb een bariton. Hij klinkt nu wat laag omdat ik verkouden ben, maar... En, uh, midden, het middenvak dus... En zei, dat is trouwens ook erg leuk. Heb ik, eh, vaak wil iemand wel les hebben van eenzelfde stemsoort. En dat is leuk, dan kan je dat mooi interpreteren. Dat, ik heb vroeger ook les gehad bij een bariton. En als ik maar precies zo mijn mond zette zoals hij het deed... En, en mijn ogen zoals hij deed... dan klonk het ongeveer zoals hij dat ook eh, was. En dan was ik wel heel tevreden. Maar ik wist niet hoe ik het deed. Ik imiteerde. En nu ik dan les heb bij een sopraan... en haar niet kan imiteren moet ik zelf denken van, hoe ga, ik, hoe ga ik het vormen? Hoe zet ik mijn mondstand? Hoe doe ik dat binnenin? Hoe trek ik wat op? Ik kan het niet imiteren. Dus moet ik het echt zelf bedenken. En krijg je een eigen persoonlijkheid. Ja, en dat is veel beter eigenlijk. Het is, het is wel leuk. En, en zullen mensen ook heel goed kunnen imiteren hun leraar... en daardoor prachtig kunnen zingen. Maar dan weet je niet hoe je het doet. En ik geef zelf graag les. En ik vind dat ik daar veel baat bij heb. Omdat ik weet wat ik doe of wat ik niet doe. Zij was als juf goed, streng. Ja. Hoe is zij als mens? Wat, wat schiet jou het eerste te binnen? Hartelijk, erg gastvrij, open. Er ontstaat een hele goede band hè, tussen de lerares en de leerling. En dat wist ook heel goed te scheiden. Als we een les hadden, dan was het les, puur les. Was de tijd voorbij, laten we zeggen, de pianoklep ging dicht, dan was er tijd voor iets anders. Dat ging niet door elkaar heen. En dan kon je eens even met een probleem... en uh, terecht. Er zijn natuurlijk altijd dingen... waarom zing je vandaag niet goed? Ja, en ik heb gisteren dat en dat beleefd. En daar moet dan ook tijd voor zijn. En dan begrijpt zij tenminste waarom ik niet op die dag goed gezongen heb. En dan lag het niet aan haar lesgeven... of, of uh, wat we wilden. Maar duidelijk dat er een ander probleem was. En als je dat niet kan vertellen... dan heeft zo'n les natuurlijk ook uh, geen zin. Hoe... Heb jij haar ooit ontmoet? Um, doordat ik ergens uh, voorzong. En zij zat daar in de jury. En uh, ze hoorde me zingen. En ik, ik liep al buiten. En toen tikte ze tegen de ruiten. Van, kom eens even terug. Uh, ze was gauw uit de zaal gelopen. Na die uh, auditie van mij. En uh, ze zegt, uh, je zingt eigenlijk wel mooi. Maar dat en dat, dat. Dat zit niet goed. Van wie heb je les? Nou had ik op dat moment een tijd geen les. Ik dacht dat ik het zelf wel kon. Maar ze bleek toch toch heel goed te horen wat er niet goed was. En uh, ze zei, wil je met mij werken? Of Ik wil wel graag met jou werken als jij het ook wil. En ik dacht, ja, mm, kan wel, laat maar zitten. Maar dat heeft nog een tijdje doorgespeeld. En toen heb ik haar later toch eens opgebeld. Van, is dat aanbod nog geldig? Kan dat nog? En dat kon. En waarom heeft ze jou uitgekozen, denk je? weet ik niet. Misschien dat ze er iets in hoorde dacht van, hé, hey, daar is mee te werken. Dat is leuk. Heb je materialen. dat nooit verteld? Nee, nee, nee. Gewoon het materiaal is. Ik heb zelf ook wel eens mensen die hier komen en dan klinkt het erbarmelijk, maar ik hoor erin van, hé, hey, hier zou best iets mee te zijn. Het is makkelijk klei, is goed vormbaar. En misschien heeft ze dat ook wel gedacht bij mij. Dat weet ik niet. <middels> zo sterft Evert-Jan gaan langzaam weg. Dat was Jan-Paul Helwig in gesprek met een leerling van u... die u gehad heeft en nog steeds heeft. Komt u, komt u er eens mee voor de dag? Waarom viel hij u op? Want dat weet hij blijkbaar niet. Nou, ja, misschien dat het hem nou nu niet zo binnen schiet. Maar ik heb toen meteen tegen hem gezegd... jongen, je bent muzikaal en je hebt een prachtig tabra. En dat heeft hij ook. Hij heeft zo'n prachtig fluwele tabra, haasten en daarbij zeg, zag je meteen aan de wijze waarop hij probeerde zijn zaken te vertolken en zo dat hij ook muzikaal interpretatievermogen had dus er waren echt heel veel gunstige aspecten ja. alleen technisch zat die stem volkomen vast en was hij heel klein gehouden zonder resonantie want een resonantie verruimt een stem natuurlijk en daar maakte hij helemaal allemaal geen gebruik van en dat vond ik zo zonde want uh, het is toch vaak zo je zit natuurlijk nog vaker zijn jury en uh, jurys en dan hoor je stem wat je denkt het materiaal is zo mooi hè wat jammer dat dat het verkeerd behandeld is. Hè? Ja, dat vond ik in dit geval ook. U zegt het woord interpretatie, dat hoor je vaker. Ja. Wat betekent dat precies? Interpretatie betekent dat je met een tekst... Uh, de uitdrukking aan die tekst weet te geven... waardoor die tekst... Uh, uh, indruk maakt op de toehoorder ja. en niet echt tot zich neemt. Hè? Dus je als ik het heb over de liefde of over dat, dan moet ik er een extra accent in kunnen aanbrengen. Als het waarom die liefde aan te laten komen bij een ander. Of als ik het heb over haat, hè, dan, dan moet er echt, en dat is expressie, dus accenten weten te zetten, expressiviteit brengen in de woorden die je, die je spreekt of zingt. Ja, heel belangrijk dus. Heel belangrijk, nou natuurlijk. Ja, ja. goed, we hebben heel wat de revue laten passeren in dit uurtje. Heel hartelijk dank daarvoor. Uh, ik wil ook eindigen even met een citaat uit dat boekje. De laatste zin, die sprak me heel erg aan en die wil ik even voorlezen. En uh, daar staat, wees altijd eerlijk tegen je publiek, tegen je kunst, maar vooral tegen jezelf. En dan staat er iets verderop, geef iedere vezel van je mens zijn, want wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Nou, ik vind dit een prachtig einde. Dank, mevrouw Spoorberg, dat u in dit uurtje gegeven heeft... wat u heeft. Het uur is voorbij. <totstuken> Inderdaad, het uur is voorbij. U hoorde een aflevering van Een Leven Lang met Erna Sporenberg. De zangeres en zangpedagoge werd geboren op 11 april 1925. Ze overleed in maart 2004 op 78-jarige leeftijd. Deze bijdrage van de NTR werd gemaakt door Wim Kok en Wilma Heida. Samenstelling en presentatie Corinne Hemink van den Hoeven. Dit is radio 1 nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen... die kunt u kwijt via onze site. Dat adres is www.nachtvluchten.fm. En daar vindt u alle contactgegevens. U kunt ook rechtstreeks mailen. Dat adres is omroepmax.nl. Schrijven is natuurlijk ook nog steeds een mogelijkheid. Stuur uw pennenvruchten naar nachtvluchten bij Omroep Max. Postbus 518... 1200 Alpha Mike in Hilversum. En wilt u van tevoren weten wat hier de revue passeert... dat kunt u natuurlijk ook zien op nachtvluchten.fm. Maar onze programmering staat ook vermeld op teletextpagina 331. Het is een half minuut voor vier. En dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met onze uitzending. In het volgende uur Wim Ibo... Alles bij elkaar is het een uitermate cultureel verrijkend nachtje. Graag tot zometeen.